5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En Straks in het NWS Radio 1-journaal gaan we naar Brussel. Daar spreken de regeringsleiders over dit heikele onderwerp belastingontwijking. Premier Rutte is er ook bij. Nu weer het NWS-journaal Mark Visser.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 Een groot deel van de oppositie stelde dat er vandaag wel degelijk... afspraken gemaakt kunnen worden. GroenLinks-woordvoerster Voortman. Ik had zelf heel veel moeite om in drie minuten alles kwijt te kunnen. Maar de PvdA besteedt niet eens aandacht aan wat er wel beter kan. Ook de Partij van de Arbeid vindt toch dat vreemdelingendetentie... dat dat niet uh, uh, zomaar overal voor moet worden ingezet. Dat het echt het allerlaatste middel is en dat het regime daar beter moet. Waarom zouden we daar dan niet vandaag meteen aan kunnen beginnen? Een netwerk van artsen fraudeert voor miljoenen euro's aan geld uit de zorgverzekeringskas. Zij zouden onder meer cosmetische behandelingen als medische zorg declareren. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een uitgebreid fraudeonderzoek van zorgverzekeraar DSW. Het netwerk zou niet alleen met medisch-specialistische zorg frauderen. Er zou ook worden gesjoemeld met geld uit de geestelijke gezondheidszorg en de AWBZ. Volgens RTL Nieuws zijn het OM en het ministerie van Volksgezondheid ingelicht over de fraude, maar wordt er niet ingegrepen. De fraudeurs zouden al jaren vrij uitgaan. Online gokbedrijven moeten via een speciale heffing zelf gaan meebetalen aan de behandeling van gokverslaafden. Daarvoor wordt een speciaal verslavingsfonds in het leven geroepen. Dat is een van de voorwaarden die staatssecretaris Steven van Justitie stelt aan bedrijven die willen toetreden tot de nieuwe legale online gokmarkt. Het kabinet onderzoekt of voor de uitvoer van methylethylenglesol aan Syrië alsnog een vergunningsplicht moet worden ingevoerd. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie op berichten van RTL Nieuws en NRC Handelsblad. De media melden dat een Nederlands bedrijf methylethylenglesol exporteerde aan Syrië. En dat wordt gebruikt voor koelvloeistof, maar ook voor mosterdgas. Volgens het ministerie zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat met de chemicaliën chemische wapens zijn geproduceerd. De auto die de vermiste oud-volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn hadden gehuurd... is teruggevonden in de Spaanse stad Murcia. De zwarte Fiat Panda stond volgens de politie... in een drukke straat geparkeerd en was afgesloten. Correspondent Jessica van Spengen. Waar de politie nu mee bezig is, in ieder geval te praten... ook met buurtbewoners bijvoorbeeld. Wat hebben zij gezien? Eh, hebben zij misschien Ingrid en Lodewijk zien uitstappen bijvoorbeeld? Dus de politie kan nu wel weer een klein beetje verder in ieder geval.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 onder gevonden. En dan het weer in de avond en nacht neemt van het westen uit de buiigheid weer toe. Morgen en vrijdag wordt het 9 tot 12 graden. Ook dan vallen er geregeld buien in het week en verandert er weinig. Maar dan wordt het wel iets minder fris. En dat was natuurlijk de frisse stem van Raymond Serré. Gaan we naar de stem van Wijnland Spaan bij de AWB? De avondspits verloopt niet al te druk. Zelfs niet voor een woensdag zijn eigenlijk geen bijzonderheden. De langste files die staan op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum 6 kilometer. En de A58 Eindhoven richting Tilburg bij Oorschot 5 kilometer. Kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Zo, plafondstukken. Ja, jouw klus verdient een echte vakman.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 RABOBANK. Het NOS Radio en journaal met Tim Overdik. 7 over 5 goedemiddag. Legaal gokken op internet, het wordt mogelijk. Alles, alles, alles, alles, alles. Yes, ghost, yes! Oh my gosh! <laughs> Zo klinkt een lucky winner. Maar er zijn natuurlijk ook verliezers. Dat horen we zo. Legaal gokken op internet wordt mogelijk. Staatssecretaris Teven stuurde vandaag een wetsvoorstel daarvoor naar de Kamer. We praten daarover met... Eerst gaan we naar Josephine Trehi, die daarvoor in Utrecht is. We hadden even geen verbinding, maar we horen je weer. Althans, we horen het geluid uit Holland Casino in Utrecht. Doen de mensen ja, ja. daar ook wel eens een gokje op internet, Josephine? Ja, ik sta tussen de speelautomaten. Mevrouw, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Wat is dat voor spel? Oh, uh, moon, moon uh, godness. Maar ik vind dat zo leuk met al die plaatjes. Ik die vind die vrouw wel erg leuk. Een soort fruitautomaat, maar dan iets anders. Nou, nee, ik hou niet van fruit. Ik hou niet van die fruitautomaatjes. Maar dit is wel spannend. En als je dan drie van, twee van die balletjes hebt en die vrouw die komt... dan moet je drukken en dan gaat dat apparaat draaien. En dat is wel spannend. Want dan kan je ook zoveel vrije spelen krijgen. Het gaat over online gokken. Doet u ja. dat wel eens op internet? Nee, nee helaas niet. Nee, nee, want, dat mag waarschijnlijk ja. binnenkort, legaal. Legaal mag het. Ja, ik, ik geloof niet dat dat een goede wetsvoorstel is. Want ik, uh, wat ik zo, als ik in de krant lees, hoeveel mensen zijn dus toch verslaafd. En er is een hoop armoede en er zijn een hoop mensen die hebben schulden. Je komt liever hier? Ja, ik kom hier voor de gezelligheid. En ik ben hier al vanaf het begin aan gekomen en kwam ik kwam het eerst met een vriendinnetje weer. Ik heb alleen heel veel vriendinnen verloren. Maar wat ik fijn vind, je kunt hier naartoe. Je, kan hier, je bent hier ook beschermd. En je kan als vrouw alleen hier ook zijn. gaan ze ook op internet doen. Ik ga heel even hier naar meneer. Dag meneer. Dag. Hallo. Gokt u wel eens op internet? Ja, ik speelde ze op internet, ja. Vanaf binnenkort is dat misschien legaal. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, vind ik wel terecht. Zou u het dan vaker doen? Ik denk het wel, ja. Ja. Oké, okay, nou, dank u wel. Ik kom straks nog even terug, Tim. Prima. Luister even mee naar Robin Linschoten. Goedemiddag. Goedemiddag. De meeste mensen kennen u als de oud-secretaris voor de VVD... maar u bent ook van de STIOG, een brancheorganisatie voor gokbedrijven op internet. Gokt u zelf ook wel eens online? Nee, eerlijk gezegd is dat niet uh, een bezigheid waar ik me veel mee bezighoud. Nee, u, u vertegenwoordigt de belangen van de bedrijven die dat wel doen. Um, wat springt er dan uit in deze wetgeving... die goed is voor de bedrijven die u vertegenwoordigt? Nou, wat goed is, is dat de aanpassing van de wet op de kant spelen... het mogelijk maakt om een breed spelaanbod uh, neer te zetten... ook voor de Nederlandse markt. Uh, eigenlijk voor iedere aanbieder van dat spel... die voldoet aan de Nederlandse wettelijke eisen. Dat hebben wij ook voorgesteld aan de Nederlandse overheid... omdat je daarmee op een effectieve manier... het illegale aanbod te lijf kunt gaan. En dat is in het wetsvoorstel zoals het nu ter consultatie is voorgelegd... Uh, op het eerste gezicht goed geregeld. Het moet van mijn kant een eerste reactie zijn... omdat we dat voorstel wat we vanmiddag gekregen hebben... natuurlijk nog goed gaan bestuderen. Maar een breed aantrekkelijk spelaanbod... met zoveel mogelijk aanbieders die voldoen aan de Nederlandse wettelijke eisen... Um, dat is een, uh, een, uh, ja, een goede uitgangspositie. Goed geregeld. Dus bedrijven die nu uh, op Malta zitten bijvoorbeeld. NOS Nieuws was daar vorige maand en uh, ja. was daar op bezoek bij Unibet. Een bedrijf wat u overtegenwoordigd... Klopt. Uh, dat zegt van nou, we blijven hier zitten. om te eens even kijken wat er, uh, wat er uit de bus komt in de politiek... Is deze wetgeving goed genoeg voor het bedrijf op Malta... wat zich ook Nederlandse gebruikers richt op te zeggen... wij gaan naar Nederland? Ik denk dat heel veel partijen die op een serieuze manier... Uh, dit spel spelaanbod hebben, uh, zometeen voor een Nederlandse licentie gaan. Maar er zijn wel een paar kanttekeningen te plaatsen... bij alles wat er rondom dit wetsvoorstel... Wat springt er dan uit voor, voor... dit bedrijf in het buitenland... wat misschien ertoe leidt dat nou, ze niet komen? Weet u uh, Waar je naar moet kijken is uh, de concurrentiepositie van die partijen... die zometeen een Nederlandse licentie hebben... Die partijen moeten in Nederland belasting betalen. Die partijen moeten in Nederland een licentie betalen. Die moeten de compliance-kosten betalen, die significant zijn. Want je moet nogal investeringen doen om aan al die wettelijke eisen te voldoen. Die moeten een bijdrage leveren aan een verslavingsfonds. Die moeten zometeen misschien een bijdrage leveren aan goede doelen in Nederland. Nou, Allemaal dingen die allemaal lovenswaardig zijn. Alleen de cumulatie van die verschillende heffingen en belastingen... betekent natuurlijk dat ze in termen van concurrentiepositie, een, ja, een flinke achterstand hebben... ten opzichte van het illegale aanbod, wat zeer ruim voorradig is. Uh, en die verschillen, die verschillen zijn groot. Op dit moment betaalt een bedrijf in Malta uh, een half procent belasting. Staatssecretaris Deven wil straks een uh, tarief hanteren van 20 procent. Ja, maar dan moet u kijken naar de grondslag van die belastingen. Uh, het gaat niet zozeer om het percentage. Het percentage wat hier wordt voorgesteld is 20% op basis van bruto spelresultaat. En maar dat een 20 andere is, uh, zoals u vorige maand werd aangegeven, eigenlijk veel te hoog. Want het liefst zou u, namens de branche spreekt u, een tarief willen zien van 10%. Dus ja, dat is ik, nogal een verschil. Nou ja, ik vind het ook nogal naïef uh, van het kabinet om met zo'n hoog tarief van 20% te komen. In de memorie van toelichting die nu vanmiddag gepresenteerd is, is ook een staatje opgenomen waaruit blijkt dat bij een tarief van 10 procent, eh, de aantal belastingcentjes die binnenkomen bij de overheid veel groter zijn. En in de Memorie van Toelichting staat nu al dat ten opzichte van de afspraken in het regeerakkoord het te weinig opbrengt. Nou, met een belastingtarief van 10 waardoor veel meer partijen internationaal voor zo'n Nederlandse licentie gaan. En dat dus veel meer partijen zijn die spelaanbod aanbieden wat belastingen oplevert in Nederland, ja, die zorgen voor meer centjes in de schatkist. Maar 10%, met andere woorden, 10 noemt u naïef van het kabinet? Ja, ik vind dat als je... Met, of 20%? Als je, als 20% als je, als is voorgesteld. Als je noemt u naïef, betekent dat dan ook dat deze bedrijven die nu in Malta zitten straks geen Nederlandse licentie gaan aanvragen? Nee, dat... nee, zover is het nog niet. Dit is een voorstel en ik denk dat, uh, ik hoop eerlijk gezegd dat de overheid, uh, de staatssecretaris maar ook de Tweede Kamerleden... Nou, goed, de onze... dit, dit is na jaren van soebat en na jaren, jaren van debatteren de uitkomst van, uh, van veel gesprekken ook geënt op de situatie in Denemarken waar dat ook geldt. Ja, maar u heeft gezien dat er nu een voorstel wordt ingediend, wat eerst een consultatieronde ingaat. Dat is ongebruikelijk bij een wetsvoorstel, want meestal wordt dat gewoon gelijk in de Kamer ingediend, en dan wordt het behandeld. Dus de bedoeling is dat er commentaar wordt geleverd, en dat er naar geluisterd wordt. Goed, dus u, u en wilt, ik, wilt ik graag... Wijs, ik, ik, begrijp, ik begrijp, u wilt graag die onderhandelingen verder gaan uh, voeren nee, met Nee, ik, ik, ik wil de, de, de staatssecretaris wijzen op wat hij zelf opgeschreven heeft in de memorie van ik toelichting. Ik begrijp het. U vindt 10, 20%, 20 te hoog, 10% blijft uw uitgangspunt. Gaan we even naar een ander punt. Um, Tevement meent ook dat u kunt helpen om de Verslaving in de hand te houden. Bent u, bent u dat met hem eens? Ziet u ja, daar ook een rol voor bedrijven zelf? Ja, absoluut. Ja? Wat kunt u doen dan? Uh, op het moment dat je op internet probleemgedrag signaleert, en dat kan op internet veel makkelijker dan bijvoorbeeld bij een live casino zoals we dat in Nederland uh, ook hebben. Omdat op internet alles uh, geregistreerd wordt. Uh, op het moment dat je probleemgedrag signaleert... dan uh, kun je met een goed beleid vanuit de aanbieders van Kansspelen... Uh, de betrokken speler benaderen en zorgen... dat er bijvoorbeeld sprake is van een tijdelijke uh, uitsluiting. Uh, dat mensen begeleid worden in de richting van verslavingszorg. En dat kan op een hele effectieve manier gebeuren. Om, want dat gebeurt dan via een centraal register... wat wordt beheerd door Kansspelautoriteit, um, een, een verslavingsfonds. Wat moet worden opgericht, waar dan ook die bedrijven moet aan, aan moeten gaan meebetalen. U, ja. u, u memorieerde al aan het begin van dit gesprek dat het wel een hoop kosten met zich mee gaat brengen. Ja, maar met name dat centraal register, daar ben ik erg bang voor. Want? En ik zal u vertellen waarom. Daar heb ik met name een zorg-inhoudelijke reden voor. Uh, we merken dat mensen waarmee. Uh, probleemgedrag wordt gesignaleerd en waarmee een gesprek aan wordt gegaan... over hoe dat probleem kan worden opgelost, die mensen vaak bereid zijn... om daaraan mee te werken, omdat ze zelf ook wel aanvoelen... dat ze met een probleem zitten. Maar veel van die mensen... die zullen buitengewoon terughoudend worden om in te gaan op die hulp... op het moment dat ze weten dat als ze daarmee akkoord gaan... dat ze in een centraal register worden opgenomen met hun burgerservice-nummer. En ja, ik ben eerlijk gezegd bang dat het aantal mensen uh, wat je bereikt... Met probleemgedrag als gevolg van dat Centraal Register... een stuk minder zal zijn. Dus ik hoop de overheid ervan te overtuigen... dat er met de licentiehouders eh, absoluut een buitengewoon strafbeleid... moet worden afgesproken rondom verslavingspreventie. Maar dat dit nu juist het paard achter de wagenspannen is... omdat heel veel mensen zullen afhaken. Meneer Linschoot, u begon het gesprek zo positief. Maar als u die, die punten even bij elkaar optelt... heb ik de indruk dat u het eigenlijk helemaal geen goed, goed voorstel vindt. Ja, nee, de kern van het voorstel is goed. Er zijn een paar fijnpunten. Eh, de kern is goed. Er is wet, wetgeving in de maak, maar de uitvoering... Nou ja, ik, ben de voorwaarden, nou ja, niks. ik vind dus één, datgene wat je opschrijft in die wet op de kant spelen dat moet ook uitgevoerd kunnen worden en dat moet effectief zijn. De wet is die 50 jaar oud, maar de, de voorwaarden die hier worden gesteld... vindt, vindt u kennelijk helemaal niks. Ik vind u dat... noemt het naïef van het kabinet... en u, ziet, u hebt ook niet zoveel fiducie in de manier waarop... een centraal register moet worden opgesteld. Klopt Ik dat vind dan? dat het uitgangspunt bij de wetgeving moet zijn... consumentenbescherming en voorkomen van verslavingsproblematiek. En dat moet je op een, op een serieuze en effectieve manier adresseren. En in het voorstel zoals het er nu ligt, is dat helaas nog onvoldoende in het geval. Maar wij gaan alles op alles zetten eh, om het kabinet, maar ook de Tweede Kamer van te overtuigen dat er op dit punt dus nog belangrijke verbeteringen mogelijk zijn. Hart het werk. Robin Linschout, u spreekt namens de brancheorganisatie van gokbedrijven. En er komt nu ook een element bij van de concurrentie van de live casinos... waar op dit moment Josephine Trehi aanwezig is. Hoe wordt daar aangekeken tegen de vergunning die zij daar... mogelijk gaan aanvragen voor online gokken? Dat ga ik zo heel even vragen aan de meneer van Holland Casino... maar nog eerst nog heel even naar de mevrouw die achter de speelautomaat zit... de Moon Goddess. Ah, ja. Heeft u al wat gewonnen inmiddels? Nee, we zijn aan het zakken. Maar ja, dat is het, dat is het spel, hè? Oh, want u heeft er 20 stappen. euro in gedaan? Nee, 50 euro in gedaan. Ik sta nu op hier. Dus dat is geen reclame. <laughs> oh, heeft nu al 32 verloren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, maar ja, maar. ja daardoor ben je een middagje uit, hè. Ik zeg maar zo, over waar je naartoe gaat. Ben je geld kwijt, toch? Dat is waar. Ga je even ergens uit eten? Of ga je de stad in, dan is een paar tientjes. Ben je ook zo kwijt, toch? Dat is, ja, waar. Dat is waar. Maar nou, ik kom echt voor de gezelligheid hier. En dat is misschien wel een nadeel. Ik woon vlakbij hier en dan denk ik, woensdag ga ik een glaasje wijn halen. Maar <laughs> een glaasje wijn <laughs> kost al wat 30 of 60 euro, maar dat geeft niet. Of er wijn naartoe gaat, kost het geld. Nou, Zet hem op nog eventjes. Dan ja. loop ik even naar Mark Woldberg ja. van Holland Casino. Goedemiddag. Jullie gaan ook een vergunning aanvragen? Ja, zodra de vergunningen beschikbaar zijn, dan uh, willen wij zeker meedingen om een vergunning om ook uh, online ons product aan te bieden. Maar is dat dan geen concurrentie van jullie? Uh, jazeker, dat merken we nu ook wel. Hè. Uh, hoewel er nu geen vergunningen zijn, zijn er al uh, nou, tientallen aanbieders die on online aanbod uh, aanbieden. Zo'n 800.000 Nederlanders die nu ja, eigenlijk illegaal spelen. Het is heel goed dat het kabinet nu met, met plannen komt en zo snel mogelijk uh, het gaat reguleren. Maar je zou kunnen zeggen, omdat er nu al aanbieders zijn, dat die toch een behoorlijke voorsprong hebben op u. Dat is zeker waar. Uh, we hebben ervoor gekozen om, uh, om geen, geen, geen illegaal online aanbod uh, aan te bieden. Gaat u dat wel lukken? Uh, daar hebben we alle vertrouwen in. Uh, het is natuurlijk hetzelfde spelletje. Uh, uh, alleen in een ander kanaal. En we hebben kennis van dat spel. Dus, dus we hebben alle vertrouwen in dat we dat online ook goed gaan doen. Maar is dat voor u een gat in de markt? Of meer een soort laatste reddingsboei? Omdat het niet zo goed gaat met de casinos? Nee, het is voor ons een, een extra kanaal om hetzelfde product aan te bieden. En uh, nou, net zo goed als in, hele, in veel andere markten het product uh, ook online wordt aangeboden. Denk aan, aan uh, muziek, video's. Nou, dat, geldt, dat geldt voor uh, gokken ook. Het nou, is voor ons een extra manier om, uh, om gasten aan ons te binden. Helemaal positief, niks op aan te merken? Nou, goed dat dat in een voorstel ligt. Kun je ook voorstellen, of, uh, regels uh, betreffen als het gaat om uh, kansspelverslaving. Uh, wat voor ons wel echt een minpunt is, is het kansspelbelastingpercentage. Daar wordt nu 20% voorgesteld voor online aanbieders. Wij blijven 29% betalen. Het is natuurlijk heel gek dat je op je iPad om de hoek voor hetzelfde spelletje meer krijgt uitgekeerd. omdat het belastingtarief lager is. dan dat je hier uh, in het casino uh, hetzelfde spelletje speelt. Dus daar, uh, daar zullen we ons wel tegen zitten. We gaan een potje lobbyen. Dat gaan we zeker doen. Ja. Oké, okay, succes. Dank je. Ja, Sophie, een goede kans dat we jou na zes uur nog een keer horen over dit onderwerp. Dat geldt ook voor Wijnlandsvaar van de ANWB. Hoe is op dit moment de uh, situatie bij de Nederlandse wegen? Het is een stuk minder druk dan normaal, zelfs voor de woensdag. Er is maar één file die opvalt. Die staat in het zuiden op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. is namelijk een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Zonzeel en Oosterhout, 5 kilometer. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Europese regeringsleiders vergaderen in Brussel nog altijd... over een gezamenlijke aanpak van fiscale fraude... die Europa honderden miljarden kost. Bij de Europese top, onze correspondent Tijn de Tijn, ik dacht dat het nou zo'n beetje zou zijn afgelopen. Hoe is de stand van zaken? Ja, ja, we krijgen inderdaad net sms'en binnen... dat we zometeen al een persbriefing hebben met premier Rutte. Ik ga ervan uit dat dat de afsluitende persconferentie is. Maar je weet maar nooit. Maar uh, men was hier gekomen ook om uh, ja, maar een halve dag met elkaar te vergaderen. Het is in ieder geval wel duidelijk dat regeringsleiders... die met grote ambities uh, naar Brussel kwamen... Nou, dat die weinig bereikt hebben vandaag. Ja, het gaat om belastingen. Dat is een nationale zaak. Een heilig ding. Uh, elk land heeft een veto. Kan alles in zijn eentje blokkeren. En zo zat men hier ook aan tafel. Voorzichtig, niet het achterste van je tong uh, laten zien. Dus men heeft uh, gepraat, verder gepraat over betere uitwisseling van informatie uh, tussen de belastingdiensten onderling. Maar een heikele kwestie zoals uh, de Nederlandse brievenbusconstructie. Waardoor bijvoorbeeld veel Portugese bedrijven in Nederland weinig belasting afdragen. Maar dus ten nadele van de Portugese schatkist thuis. Nou, dat uh, uh, bleef onbesproken. We vroegen de Rutte bij aankomst vanmiddag rond de nu of twaalf wel naar of het woord brievenbus zou gaan vallen. Maar hij maakte meteen duidelijk daar helemaal geen zin in te hebben. Wij voldoen aan alle regels. Dus wij doen geen dingen in Nederland die niet mogen. En wij zijn in Nederland er zeer voor dat we Europees echt zaken kunnen uitwisselen, informatie kunnen vergelijken... weten van elkaar wat we doen. Uh, als je uh, wereldwijd kijkt naar het hele lastenbelastingstelsel, belastingstelsel... dan moet je dingen ook echt wereldwijd en zeker ook een Europees verband bezien. Nederland altijd bereid om naar te kijken. Uiteraard wel onder het behoud van het vetorecht... waar het betreft de belastingstelsels. Omdat we ook altijd moeten kijken naar onze eigen positie... en dat we concurrerend blijven. Je hoort het Rutte zeggen, wel praten over betere uitwisseling van informatie in Europees verband. Maar die brievenbusfirma's, afblijven, Nederland doet gewoon geen dingen die niet mogen. Ja, is dat zo? Daar in Europa, in Brussel, heeft Rutte gelijk? Is het legaal? Ja, het is volstrekt legaal. Er wordt natuurlijk ook heel veel uh, geld mee verdiend. Hè, door advocaten, door fiscalisten aan bijvoorbeeld Amsterdamse Zuidas. Die uh, uh, gieten dat allemaal in juridische uh, beton. Dus dat is allemaal legaal. Het probleem is alleen, dat vinden veel andere landen... dat Nederland met die brievenbusconstructies... Uh, de belastingdiensten en dus de schatkisten van... Andere landen benadeeld en daar zou je dus eigenlijk in Europees verband echt over moeten gaan praten op zoek naar dus ja uh, zeg maar die, die miljarden die nu in rook opgaan of uh, die dus te weinig uh, uh, binnenkomen in de schatkist van bijvoorbeeld Portugal. Nou het zal daar vanmiddag misschien in de wandelgangen tussen ik noem maar wat uh, uh, tussen regeringsleiders in bilateraaltjes misschien over zijn gegaan officieel uh, niet. Dus het was een uh, korte top. Het blijft bij eerste aanzetten tot uh, mogelijk verdere gesprekken later dit jaar. Tijn de, day, je gaat even die sms'jes bekijken van je... en dan horen we straks wat het nieuws is daar in Brussel... over die Europese top tegen belastingontwijking. Straks gaan we het hebben over de Vuelta. De ronde van Spanje, die zou starten in Nederland in 2015... gaat niet door. Hoe zit dat? Hoort u zo. Eerst Fine Young Cannibals. Johnny, come home. Uit 1985 een heerlijk oudje van de Fine Young Cannibals. Johnny, come home. Het NLS Radio Angel now. Sport. Ja, er wordt gefietst in Italië. De Giro is op dit moment bezig. Daar hoort u straks na de finish Gio Lippens over. Eerst nieuws over de Vuelta. Nederland gaat toch niet de start van de Ronde van Spanje organiseren. De Vuelta zou in 2015 de eerste etappes in Nederland afwerken. Maar de organisatie heeft vanochtend laten weten dat het niet doorgaat. Fred Lubbers, goedemiddag. Goedemiddag. Bestuurslid van de stichting La Vuelta Hollanda... die de start naar Nederland wilde halen. teleurstelt. Ja, ik kan het stellen. Ja, we zijn er twee jaar, uh, ja, ruim twee jaar mee bezig geweest om de Vuelta in 2015 uh, in Emmen te laten starten. En dan krijg je uiteindelijk eerst via een sms'je en later een uh, iets uh, nadere verklaring te horen dat je uh, ja, het werk eigenlijk allemaal voor niets hebt gedaan. Gaat dat zo in een sms'je? Uh, ja, het ging zo uh, afgelopen vrijdag. Uh, was de directie van de Vuelta uit Spanje... die was in Frankrijk bij de organisatie van de Tour de France. Die organisatie, de ASO, is sinds kort 100% eigenaar van de Vuelta. En waarschijnlijk heeft de Vuelta-directie daar te horen gekregen van... wat jullie willen, dat is allemaal heel mooi, maar het gaat niet door. Maar waarschijnlijk, waar ligt het dan aan? Nou, wij vermoeden, maar dat kun je natuurlijk niet hard maken, dat er uh, wat andere belangen op de achtergrond spelen. En misschien uh, speelt er wel een uh, start van de Tour de France in Nederland in uh, 2015 of 2016 op de achtergrond. Want het dat is de weten bedoeling wij... dat uh, in Utrecht daar de proloog ja. zou worden georganiseerd, ja, ouderlang niet zeker is. Ja, ze zijn al he? lang bezig en zijn ze heel druk bezig en goed bezig en ze blijven volhouden uh, om die start van de Tour naar Utrecht te krijgen. En het zou eigenlijk uh, ons niet verbazen als dit op de achtergrond meespeelt... om de Vuelta niet in 2015 in Nederland te laten starten. Ja, het, het blijft een beetje gissen, hoor ik in uw antwoord. Ja, het, het, u hebt er gewoon geen uitleg gekregen van de organisatie van de Ronde van Spanje? Nou, we hebben een uh, berichtje gekregen uh, vandaag van uh, de organisatie van de Ronde van Spanje... en daarin staat dat onder meer de economische omstandigheden... ten opzichte van de eerste gesprekken uh, dusdanig zijn veranderd... dat het uh, niet haalbaar meer is om uh, de Vuelta in Nederland te laten starten in 2015. Maar deze maand, eerder deze maand... was Jos Vazen in Spanje... en die heeft toen gesproken met de directie van de Vuelta. En toen was er nog geen veldje aan de lucht. Er is zelfs een afspraak gemaakt... dat de directeur van de Vuelta... komende maandag het haalbaarheidsonderzoek in ontvangst zou nemen... in Bolsward. Nou, en dat hele spel, dat gaat nu niet door. En ja, dan denken wij toch van... Als het in het begin deze maand uh, nog klip en klaar was dat uh, meneer Quillia naar Bolswaard zou komen. Wat is er veranderd in twee weken tijd? Ja, er was natuurlijk ook wel het een en ander veranderd, met name in de provincie Drenthe. Hè? Ja. Daar was de provincie al afgehaakt, naar mede eh, door eh, een, een gebrek aan financieel perspectief, ook hier last natuurlijk van de crisis, maar ook door alle dopingonthullingen in het buurrennen. Heeft dat wellicht ook een rol gespeeld in de afwerking vanuit Spanje, dat ze dachten van, nou, het was zo mooi in 2009, jullie hebben het vaker gedaan, toen was iedereen enthousiast, en nu op het laatste moment gaat het niet door. Heeft dat ermee mee te maken misschien? Nee, dat heeft er niet mee te maken, want de de provincie Drenthe is in november al afgehaakt en dat is breed uit in de pers uitgemeten en ook hebben de mensen van de provincie Drenthe contact gehad met de organisatie in Spanje. Na die tijd hebben wij doorlopend contact onderhouden met, uh, met de Spanjaarden en is Jos Vazen ook diverse malen in Madrid geweest voor overleg. Als dat aan de orde zou zijn dan hadden we dat ongetwijfeld gehoord. Hoe ver waren jullie al met de organisatie? Heel ver. Wij hadden uh, het haalbaarheidsonderzoek afgerond. Daarin uh, kwam naar voren dat de gemeente Emmen... Ook zonder steun van de provincie Drenthe de proloog, dat was in dit geval een ploegentijdrit wilde organiseren. Het geld daarvoor zou de gemeenteraad beschikbaar stellen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft zich daar achter gesteld. De provincie Friesland die zou 850.000 euro beschikbaar stellen om de Vuelta naar Friesland te halen met een Elsteden-etappe die start in Bolsward en eindigt in Leeuwarden. En een etappe die start in Bolsward, of in uh, Dokkum, en dan de uh, afsluitdijk overgaat naar Alkmaar. En dan van Alkmaar naar Breda, en ja, middelbaar En Van Alkmaar naar Zeeland, en dan de laatste afsluitende dag, de vijfde dag, Breda-Breda. Precies. Een uh, tocht door West-Brabant. En ook gaat het daar allemaal niet door, meneer Lubbers. Maar als ik u goed beluister, is er toch wel misschien een aanwijzing dat dan de start van de Tour de France in 2015 in Utrecht zou kunnen gaan plaatsvinden ook gehoord? Ja, maar dat hoor ik al heel lang. Ja. ja. Hoe dan ook? U hebt de eerste teleurstelling te verwerken dat het niet de en ronde van Spanje... En meneer Rilaat is daar heel druk mee bezig. Het en, gebeurt dus ja, niet... misschien voor... uh, lukt het hem. Ja, wie het mag. In ieder geval geen ronde van Spanje in nee. Trente. Helaas dat, niet. Hoor. Helaas niet. Meneer Lubbers, dank u wel.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 Twee over half zes internationaal. Raymond Serré. In een bordel in Bagdad hebben gewapende mannen twaalf mensen doodgeschoten. Ze drongen het pand binnen en openden het vuur. De politie zegt dat vijf mannen en zeven vrouwen direct om het leven kwamen. Twee mensen raakten gewond. Prostitutie is verboden binnen de islam. Zowel Soenitische als Sjiitische extremisten hebben in het verleden aanslagen gepleegd op prostituees en bordelen in Irak. Het kabinet onderzoekt of voor de uitvoer van methyl-ethylenglycol aan Syrië alsnog een vergunningsplicht moet worden ingevoerd. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie op berichten dat een Nederlands bedrijf methyl-ethylenglycol exporteerde aan Syrië. De stof wordt gebruikt voor koelvloeistof, maar ook voor mosterdgas. Een netwerk van artsen fraudeert voor miljoenen euro's aan geld uit de zorgverzekeringskas. Ze zouden onder meer cosmetische behandelingen als medische zorg declareren... en zoemelen met geld uit de geestelijke gezondheidszorg en de AWBZ. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een uitgebreid fraudeonderzoek van zorgverzekeraar DSW. Het proces tegen de kapitein van cruisechip Costa Concordia begint op 9 juli... Vorig jaar kwamen 32 mensen om het leven toen de Costa Concordia op de rotsen bij het eiland Giglio aan de grond liep. Kapitein Scatino wordt verdacht van dood door schuld, het veroorzaken van een scheepsramp en het voortijdig verlaten van het schip. Zo'n 14% van de huishoudens in Italië leeft in armoede. Dat percentage is de laatste twee jaar verdubbeld, meldt het Italiaanse Bureau voor de Statistiek. Deze huishoudens hebben bijvoorbeeld geen geld om hun huis te verwarmen en kunnen niet om de dag vlees op tafel zetten. Meer dan de helft van de Italianen kan zich geen week vakantie veroorloven. En in het armere zuiden van het land is dat zelfs twee derde. De toegenomen armoede is een gevolg van de recessie waarin Italië al twee jaar zit. De weersverwachting krijgt van Peter Kabers-Milleke. Op dit moment is het vooral in de oostelijke helft van het land bewolkt. Vanuit het westen breekt de bewolking open. Vanavond en vannacht raakt het vanuit het westen weer bewolkt en gaat het wat regenen. De temperatuur daalt naar zo'n 5 tot 6 graden. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vooral in het zuiden van het land kan gemakkelijk 10 mm of meer vallen. Er is een kleine kans op onweer, vooral in het midden en zuiden van het land. Smiddags klaart het in het westen weer op en daar zou de zon nog even kunnen gaan schijnen. De noordwestenwind die voert koude lucht aan, het wordt hoog uit 10 graden en dat is fris. Na morgen herstelt de temperatuur zich langzaam, maar het blijft wisselvallig met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. En waar in Nederland staat het verkeer stil? Bij zwaar, met we bij? Nou, de meeste vielen staan op de wegen rond Rotterdam. Maar al met al verloopt de avondspits minder druk dan gebruikelijk. Bij Maastricht is dat een iets ander verhaal. Want op de A2 staat het nu in beide richtingen stil voor Maastricht. Richting Eindhoven vanaf Gronsveld 4 kilometer. En naar het zuiden vanaf Maastricht-Aken Airport 5 kilometer. Ook in het zuiden valt op de file op de A59. Zonshil richting Den Bosch. Bij Oosterhout 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 Zeven over half 6. goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Staatssecretaris Teven komt met een aanpassing van zijn wetsvoorstel... dat illegaliteit strafbaar stelt. Dat heeft u zojuist in de Tweede Kamer aangekondigd. Positief verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, dat deed Teven in een debat dat is aangevraagd door de oppositie. Naar aanleiding natuurlijk van de pvda lederaad die versoepeling eist van het illegale beleid. Ja. Kun je dit zien als een staatssecretaris die voor die druk buigt? Nou, zo eenduidig is uh, dat zeker niet uh, te stellen... al ligt het uh, natuurlijk wel voor de hand dat je dat denkt. Het is een gevoelig onderwerp. Uh, de Partij van de Arbeid zit ook lelijk in de klem... want het regeerakkoord met de VVD, die een streng asielbeleid wil... Ja, verlangt nou eenmaal dat de PvdA instemt... met uh, ja, de strafbaarstelling van illegaliteit. Maar, maar, maar. Maar beide fracties, omdat het zo'n gevoelig onderwerp is... spellen natuurlijk dat regeerakkoord op de letter. En wat staat daar? Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Nou Dat staat ook in dat wetsvoorstel. Maar, staat in het regeerakkoord, daarbij zijn particulieren... en particuliere organisaties die individuele hulp bieden aan, elkaar, eh, aan illegale... niet strafbaar. En dat laatste... Um, ja, dat zit nou juist weer wel in het wetsvoorstel van Teven. Waarom? Omdat als iemand de derde keer als illegaal wordt aangetroffen in Nederland... dan is dat wel degelijk een misdrijf. En hulp aan mensen die een misdrijf hebben gepleegd is in Nederland strafbaar. Ja, en dus heeft Teven een probleem. En nou, als je dan toch een kleine toegift aan de PvdA wil uh, noemen... dan is het in ieder geval dat Teven dat publiekelijk toegaf zojuist. Uh, met betrekking bij de strafbaarstelling van... Uh, illegaliteit uh, moet ik constateren dat uh, het regeerakkoord minder ver gaat dan het wetsvoorstel wat er op dit moment ligt. Ik constateer dus dat dat de stapeling van die overtredingen zou kunnen leiden tot een misdrijf... en dat dan als je die mensen hulp verleent... Euh, dat je dan hulp verleent aan hen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat is voor de Partij van de Arbeid onaanvaardbaar... en daar zal ik, dus een, een, ik zal dus een oplossing moeten zoeken. Nou, en die oplossing, daar zullen we dus nog even op moeten wachten. Maar dat hij dit zegt, is natuurlijk op zich wel een, uh, ja, een signaal... aan de Partij van de Arbeid van ik wil jullie beste gemoed komen... dat allemaal binnen die kaders van het regeerakkoord. En een signaal, Michiel, voor de oppositiepartijen... die natuurlijk proberen te achterhalen wat er nog meer gaat veranderen. Lukte dat? Nou, absoluut niet. Zowel Teven als de Partij van de Arbeid als de VVD... houden iedere discussie af in dit uh, debat. Uh, zij zeggen allemaal, de discussie vandaag is ontijdig. De plannen zijn nog niet af. Het kabinet komt nog met verschillende stukken. Er komen nog adviezen. En ja, daarna zullen we wel zien uh, hoe het gaat uitpakken... Iedereen weet hoe uh, men staat in de discussie. En ja, als uh, oppositiepartijen dan vragen van... Uh, ja, kan de Partij van de Arbeid buiten het regeerakkoord om... He, de onderwerpen die dan niet zo expliciet zijn benoemd in het regeerakkoord... Uh, kan die partij, de PvdA, dus met andere linkse partijen... Um, deeltjes sluiten. Nou daarvoor, Daarover was Asmani van de VVD ook heel duidelijk. Ja, natuurlijk kan dat als we geen afspraken hebben gemaakt. Maar in zijn algemeenheid, en dat is de grote maar, zegt de VVD... wij staan voor een streng en rechtvaardig asielbeleid. Ja, en dan ben je weer helemaal terug bij de kern van de discussie... want de VVD legt de nadruk vooral op streng... En dat staat ook in het regeerakkoord. En de PvdA, de, de nadruk op rechtvaardig. En ook dat staat in het regeerakkoord. Marie Breedveld, vanuit Den Haag zakken we iets af naar het zuiden, naar Rotterdam. Want de haven daar, die kan weer groeien. Vanmiddag is de tweede maasvlakte officieel geopend voor het scheepvaartverkeer. Het hele project is binnen de geplande tijd opgeleverd... en bovendien binnen budget gebleven. Alleen zeggen deskundigen en vakbonden dat de twee containersterminals... die nu gebouwd gaan worden, vanwege de crisis... voor een flinke overcapaciteit zorgen. Verslaggever... En Rick Willem Hofs, nou, Waaien doet het eigenlijk altijd op de Maasvlakte. Ja. Maar daar is het ook een vlakte. Ja, daar voor Daar zijn we gewend. Ja, zijn we. Drie keer hier naartoe gefietst. We zijn vanaf uh, Hoek van Holland uh, met de pont gekomen. Een dagje uit, Ja, voor ons wel. Gezellig. Dan was u hier vast wel vaker geweest? Ik ben hier één keer eerder geweest. Ja, maar toen uh, ik kan het nou niet meer, ik kan het niet meer terug. Toen was dit net gebouwd en toen waren ze daar nog heel met die blokken. Dan waren ze nog bezig. En nu liggen de kades, ja. er staan zelfs al ja. containerkranen. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, heel mooi. Ik vind dat... Uh, ja, dat super snel. Uh, gemaakt. We gaan nu de formele handeling daarvoor gaan verrichten. En daarmee is ook formeel de waterzijde naar de Maasvlakte 2 geopend. Mevrouw Schultz van Hagen heeft zojuist uh, de tweede Maasvlakte geopend... voor het scheepvaartverkeer. Een project dat binnen de tijd en binnen het budget uh, ja, af is... Dat moet u wel goed doen, denk ik. Nou, het is natuurlijk heel goed. Gelukkig zien we dat de laatste tijd ook bij veel meer projecten. Nou zijn het wel andere tijden als toen de Tweede Maasvlakte werd aangelegd. Toen ging het heel goed met de economie. Dus dat groeiende containermarkt, nu is die bijna compleet stilgevallen. Bent u niet bang dat er geen uh, markt is voor de Tweede Maasvlakte? Nee, daar ben ik niet bang voor, want dit project is allereerst er niet alleen voor de komende dichtbijperiode, maar voor de komende jaren, tientallen jaren. En wat we verder zien is dat de economie in Nederland het misschien wat moeilijk heeft nu... maar dat bepaalde sectoren nog steeds groeien, waaronder de havens in Nederland. Maar de containers niet? Ja, maar de verwachting is dat de container uh, vaart. Dat die de komende jaren flink zal gaan groeien. Dus um, ja, wat je al ziet is dat er al echt goede partners al terminals bestellen hier. Dus al willen investeren ook in die toekomst. Die weten ook dat die markt gaat groeien. En die zijn dus al bereid om al te gaan bouwen. En dat geeft mij ook het vertrouwen dat dat vanzelf aantrekt. De vlootschouw van schepen trekt nu voorbij... Eerst twee, drie masters. En verderop ook een oude sleepboot, de Elbe... en een groot containerschip van Mersk... gevuld met allemaal containers. Meneer Smits, ja, nu uh, geopend voor het scheepvaartverkeer. Het is niet het eerste feestje op de Tweede Maasvlakte. Er moet ook wel gewerkt worden natuurlijk. Hè? Het geld moet wel weer terugverdiend worden. Vanzelfsprekend, dit is voorlopig het laatste feestje op Maasvlakte 2. Nu wordt er al gebouwd aan containerterminals. terminals. Eind volgend jaar gaan ze open... Door dat... u betekent het ook het afsluiten van een uh, periode. U gaat weg aan het eind van het jaar. Uh, denkt u dat u uh, de derde maasvlakte nog zou meemaken? Ik geloof niet dat uh, een derde maasvlakte dat ik die zal meemaken. We hebben hier natuurlijk ruimte voor groei voor tenminste 20, 25 jaar. En we moeten niet vergeten dat we ook een heel groot bestaand havengebied hebben. Wat we ook nog beter kunnen gaan benutten dan we nu doen. We gaan hier en daar wat uitdiepen. De kaders worden vernield en dat betekent dat er ook in het bestaand havengebied... er meer overgeslagen gaat worden. Dus de opdracht voor de komende jaren is... ga nou kijken wat je met de oude havengebieden kunt doen... en ga niet nog eens een keer iets nieuws in zee bouwen. Zo is het. Voorlopig met deze Maasvlakte 2 kunnen we voor tientallen jaren vooruit. En nou richten we ons weer, dat doen we al op de bestaande gebieden... om die ook, zeg maar, beter uit te nutten. Vuurwerk en getoeter. De tweede Maasvlakte is open... Wijn Swaan, Swaan. wat zijn de verschuivingen op de Nederlandse snelwegen? Nou, niet zo heel erg veel. Of juist wat meer. Het is net hoe je het bekijkt, want de avondspits valt eigenlijk mee. Normaal gesproken staat er zo'n 140 kilometer file rond dit tijdstip. Nou, daar komen niet aan, niet eens de helft. De meeste file staan rond Rotterdam en Utrecht. Een enkele valt op. Dat is vooral die in het zuiden bij Maastricht. Van op de A2 vanuit Eindhoven. Daar staat tussen Maastricht Airport en Maastricht 5 kilometer. Vandaag is hij in Brussel, morgen ergens in Duitsland, premier Rutte. Dan houdt hij morgen met bondskanselier Merkel een gezamenlijke ministerraad. Zo'n tophoudt Duitsland al jaren met andere landen, maar nog nooit met Nederland. Er staat van alles op de agenda, zoals energie en infrastructuur. Maar één belangrijk pijnpunt wordt vermeden, de Betuwe-lijn. Want aan de Duitse kant van de grens is er nog niets gebouwd. Tot teleurstelling van bewoners langs het spoor. Die lermschutzwand Die lermschutzwand de lermschutzwand wäre dan ongeveer daar waar mijn voorgeraden stond. zo zo'n een meter voor deze bouw. Ja. En ging dan uh, van de uh, kant, de garage, uh, eenmaal door. Daar komt dan het geluidsscherm waar mevrouw nu staat, dus pal naast de garage. Ja, en dan is de halve tuin weg. Het leven van Jurgen en Susanne Boiting wordt steeds moeilijker. Ze wonen in Haminkel, een van de dorpjes langs de spoorlijn die de Duitse beterroute route moet worden. Maar met zoveel treinen blijft er weinig van hun woonplezier over. Ja, dat gaat de hele dag, maar vooral ook in de nacht. Vooral in de nacht. Slapen ja, ze dan? Nee, kunnen we nu al niet meer, hoewel de die nog wezenlijk verder stijgen. Men spreekt van een doppeling. We slapen nu al niet meer de hele nacht door. Je wordt een paar keer per nacht wakker, dat kan niet anders. Want dat is het probleem. Aan de Duitse kant van de grens is er nog niks veranderd. Het oude spoorlijntje loopt bij mensen door de achtertuin, maar er rijdt intussen wel ononderbroken goederenverkeer overheen. En pas als ook hier echt gebouwd wordt, is er hoop op verbetering. Maar optimistisch bent u niet. Maar die baan wil alleen de minimaal lösing erbrengen. Dat also dat een Lärmschutz aan de circa 4 meter hoge Lärmschutzwand. Nee, we zijn bang dat ze alleen de minimale variant doen. Dan krijgen we een geluidsscherm gewoon voor het raam. En er kan veel meer. schoktempers in de rails, een tunnelbak door het dorp. Maar daar willen de Duitse spoorwegen geen geld voor geven. We voelen ons hilflos, omdat we hier überhaupt geen mogelijkheid hebben invloed te nemen. We vinden het schade dat onze levenskwaliteit zo sterk wordt. We voelen ons gewoon niet serieus genomen, zegt Susanne Boerting. We hebben er geen invloed op. We zijn ook bang omdat hier nog veel wissels liggen. Dat maakt het extra gevaarlijk. He, ongelukken gebeuren nou eenmaal vaak bij wissels. Dus we maken ons enorme zorgen. De dorpen tussen de grens en Oberhausen die lijden onder het goederenvervoer en onder het feit dat er nog steeds geen echt goederen spoor is gebouwd. We gaan op weg naar de burgemeester en dan staan we een kwartier lang stil voor de overweg. Maar volgens burgemeester Sluurf is dat soms nog veel langer. Geen ze ervan uit dat onze ja praktisch niet meer functionsfähig zijn. We werden verbindingen verlieren. Er komen zoveel treinen langs dat de spoorbomen soms wel een half uur dicht zijn. Dus de dorpen worden in tweeën gehakt. Er zijn problemen met ambulances en brandweer die soms dus ook een half uur voor de overgang moeten wachten. Dus er moeten via ducten komen en tunnels, maar daar komt ook pas geld voor als het hele plan rond is. Maar u bent niet tegen die Betu lijn. Also die kommunen hier staan op het standpunt dat het richtig is die goederen op die schiene te verladen en we hebben ons immer voor deze betuwe-linie uitgesproken. Uh... Nee, als gemeente hebben we niks tegen de betuwe-lijn in tegendeel. Het is een goed idee, maar we willen dat het goed gebeurt, met goede geluidsschermen, goed ingepast in het landschap en veilig. Dat kost wel geld, maar het is de enige manier om het hier te accepteren. Het probleem is alleen dat er helemaal niks gebeurt. Het is niet eens bekend wanneer de Deutsche baan wil gaan bouwen. Misschien kan die top van bondskanselier Merkel en premier Rutte de Boel in beweging krijgen. Ja, ik ben voor dat het tot deze gipfel komt. En uh, dat die uh, problematisch... Ja, ik ben blij dat die top er komt. En ik hoop dat de kwestie dan weer onder de aandacht komt. Er moet voldoende geld voor worden uitgetrokken. Het is iets voor de komende 100 of 150 jaar. Dus het moet goed gebeuren. Er moet eindelijk een begin worden gemaakt. Een reportage was dat van correspondent Wouter Meijer. Het Overdik op Twitter. Een opmerkelijke tweet bereikte mij van de andere kant van deze wereld. Verstuurd door apenstaart Robert Portier. 1099 volgers. En u kent hem natuurlijk, Robert Portier, ons correspondent in Australië. Zijn 6521ste tweet was deze. Australië's rijkste vrouw is 7 miljard dollar minder waard geworden. Ruim 5 miljard euro. Heeft meer verloren dan de nummer 2 op de lijst in totaal waard is. Robert, nacht voor jou. Hier zeggen we goedemiddag. Goedemiddag. Gina Reinhardt. Ja, daar hebben we het over. Hoe komt zij aan haar geld? Zij heeft haar uh, fortuin te danken aan de steenkool en aan de ijzererts. En de mijnbouw dus. Haar vader die ontdekte een hele grote mijn in Australië. En tijdens zijn leven ontwikkelde hij die al. Maar uh, na zijn dood erfde Gina de zaak. Zij heeft uh, het ontzettend uitgebreid. Uh, ze heeft een hele serie mijnen inmiddels in het bezit. En uh, dankzij de voortdurend stijgende prijzen voor ijzer, erts en steenkool... was zij vorig jaar opeens 29 miljard dollar waard. Ze leek uh, hard op weg om de rijkste persoon op aarde te worden. Uh, en dan is nu gebleken dat ze 7 miljard dollar minder waard is geworden. Hoe is het mogelijk om dat in één jaar ja. voor elkaar te krijgen? Erg alles er doorheen gebrast. Nou, was het maar waar inderdaad. Nee, helaas, de prijzen van die ijzer, en steenkool die zijn het afgelopen jaar flink gedaald. Ja, en daarmee is de waarde van de mijnen dus ook uh, een stuk minder waard geworden. Vandaar 7 miljard dollar kwijt. Ja, en als je dan bedenkt wat je er allemaal mee had kunnen doen, had ze het misschien beter kunnen verbrassen, inderdaad. <laughs> Hebben de Australiërs een beetje medelijden met deze rijke vrouw? Nee hoor, absoluut niet. Kijk, je moet niet vergeten dat ze natuurlijk nog steeds 22 miljard dollar waard is. Nou, daar kun je toch voldoende mee doen, zou ik denken. En uh, die steenkoolprijzen, die uh, kunnen natuurlijk vanzelf al weer omhoog gaan. En dan stijgt haar vermogen natuurlijk net zo hard weer mee. Maar uh, een ander deel wat hier meespeelt... is dat Australiërs Gina Reinhardt gewoon niet zo sympathiek vinden. Uh, wat aardig misschien is om te vertellen... is dat de Australische regering een paar jaar geleden... een nieuw soort belasting introduceerde... speciaal gericht op die uh, mijnbouwers... die ongelooflijk veel geld verdienen. Ze moesten gaan belasting betalen vanaf winsten boven de 75 miljoen dollar... Nou ja, de uh, mensen hadden daar natuurlijk niet zoveel moeite mee, maar wel Gina Reinhardt. Die uh, ging op een kar naar het parlement, riep eigenlijk moord en brand en uh, het zou de economie schaden, haarzelf heel veel leed aan uh, berokkenen en mensen zouden hun baan kwijtraken. Nou, je zou bijna medelijden met haar krijgen. Wat ze alleen vergeten was, was om haar ketting af te doen. En dat was een parelketting uh, ter waarde van nou, wat waarschijnlijk de meeste arbeiders in hun leven nog niet bij elkaar konden verdienen. Dus ja, zoveel medelijden had ze uiteindelijk uh, niet nodig en die zal ze van ook niet krijgen. Is er wel iemand die, zoals Bill Gates, toch ook een van de rijkste mensen van de wereld, uh, uh, geld weggeeft en als filantrope ook haar vermogen wil wegschenken? Ze wil daar verder eigenlijk helemaal niets over kwijt... omdat ze niet wil worden lastiggevallen door goede doelen. Zo zegt ze het ook echt. Uh, dus ze uh, komt daar niet mee in de publiciteit. Waar ze wel uitgebreid mee in de publiciteit komt... is uh, het, de rechtszaken die ze voert met haar vier kinderen. Uh, die uh, zullen allemaal een deel van het geld krijgen. Uh, maar de, uh, uh, ja, het, het fonds waarin dat geld is ondergebracht... Uh, dat zou uh, kom, los komen op het moment... dat de jongste van die kinderen 25 jaar oud zou worden. Nou, Dat gebeurde afgelopen jaar... Een paar maanden voordat het geld zou vrijkomen, je raadt het natuurlijk al, uh, maakte Gina de regels toch net even anders, waardoor zij de komende 99 jaar kan beschikken over het volledige uh, bedrag. Nou ja, dat pikten de kinderen niet en de rechtszaak is nog steeds niet voorbij. Van je familie moet je het hebben, terwijl ze zelf het al het geld in de mijnen heeft geërfd van haar vader. En zegt die nummer twee op de lijst van rijkste Australiërs? Komt die een beetje waar in de buurt? Oh nee, bij lange na niet zelfs. Dat is uh, Steve Lowy. Het is een vastgoedgigant. Uh, in Australië vooral bekend van de Westfield-winkelcentra. En van zijn inspanningen trouwens om het voetbal in Australië tot een volwassen sport te maken. Uh, ondanks het feit dat iedere Australier in zijn winkels komt. wordt zijn vermogen geschat op slechts 6,5 miljard dollar. Ja, ik ik weet het, het klinkt natuurlijk nog steeds niet verkeerd... maar de nummer 1 op die lijst, ja, precies. Maar ja, die Gina Reinhardt verloor vorig jaar dus 7 miljard dollar... en dat is dus meer dan dat die nummer 2 op de lijst in zijn geheel waard is. Dus ja, het is eigenlijk maar een... een het is niet, niet eens een ereplaats eigenlijk, het is een beetje een, een sneuwe plek. Gina Reinhardt, nou, als ik goed naar je luister, Robert... dan hoeven er uh, uh, geen medelijden mee te hebben... hoeven er geen seconde minder om te slapen dat zij 7 miljard minder rijk is... Vanuit Australië, dankjewel, Robert. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Met Vrede van Tijn. NRC Handelsblad opent met dat bericht op grond van eigen onderzoek... in samenwerking met RTL Nieuws... dat Nederland jarenlang stoffen aan Syrië heeft geleverd... waarmee chemische wapens kunnen worden gemaakt. U hoorde er al over. In reactie op het bericht gaat het kabinet onderzoeken... of voor de uitvoer van metylethylene glycol, want daar gaat het om of uh, voor het uitleveren van die stof aan Syrië... alsnog een vergunningplicht moet worden ingevoerd. De wethouder van de Burg heeft vandaag een actieplan... naar de gemeenteraad gestuurd om obesitas... onder kinderen in Amsterdam te bestrijden. Het Parool schrijft op de voorpagina... dat van den Burg probeert te illustreren hoe groot het probleem is. Hij zegt, bij griep noemen we het een epidemie... als 51 mensen op de 100.000 griep hebben. In Amsterdam hebben 23.000 op de 100.000 kinderen overgewicht. Dat is 450 keer zoveel, zegt hij. Minister Dijsselbloem is de winnaar van de Duidelijke Taalprijs 2013. Van 15 onderzochte bekende Nederlanders is hij degene die het beste Engels spreekt. Het taalcentrum liet de winnaar bepalen door een team van Engelse taalkundigen van de VU. Onder de genomineerden waren ook André Kuipers en Europees commissaris Nelly Kroes. Nou, laten wij u wat fragmenten horen, dan kunt u zelf oordelen of u het eens bent met die jury. Eerst André Kuipers. Hij vertelt over het luik waar de shuttles, de Dragon bijvoorbeeld, kunnen aanleggen. But interesting to, uh, to mention is uh, this hatch, because this is the hatch where, for example, uh, the dragon docks. So uh, at the moment uh, I'm, I'm watching into uh, space and below us is the Earth, but uh, a little while ago we had here the dragon, and in the future there will be uh, more of these uh, visiting vehicles there. En dan Nelly Kroes. Zij oefent heel veel, want zij twittert altijd in het Engels. Hier hoort u haar in een interview over de Europese economie. is only talking about the crisis, talking about the euro, talking about a number of member states in the family of Europe, so to say. We moeten. En of course we have to tackle that problem, but we should concentrate at the same moment on what type of future economy does Europe needs. En tot slot de winnaar Jeroen Dijsselbloem kondigt een akkoord aan met Cyprus. dat de Eurogroep een nieuw politiek akkoord met de Cypriot autoriteiten over de key elementen die nodig zijn voor een uh, as you are all aware, it's been a particularly uh, difficult road uh, to get here. Very nice, vast ergens op de website een blueprint van het juryrapport. Het overheidsbeleid om de ammoniakuitstoot terug te dringen werkt onvoldoende. De veehouderij bedreigt de biodiversiteit in de plantenwereld. Het Reformatorisch Dagblad schrijft dat dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Die pleit voor aanscherping van de milieuregels. De staatssecretarissen van Economische Zaken en van Milieu hebben laten weten dat ze dat gaan doen, schrijft de krant. Een vrouw van wie men jarenlang dacht dat ze dood was... heeft van de rechtbank in Utrecht haar identiteit teruggekregen. Monique Jacobson, die naam, was toegeschreven aan een meisje... dat in 1976 vermoord was gevonden op een parkeerplaats in Maarsbergen. Maar in 2006 meldde de echte Monique Jacobsen zich opeens. Ze was destijds weggelopen en had al die jaren in de Verenigde Staten gewoond. Sinds 2006 is ze bezig geweest haar eigen identiteit weer terug te krijgen. Dus haar doodsverklaring ongedaan te maken. Monique leeft. Freni, dankjewel. voor een verhaal. Oh. Ja, We hadden er ook nog wel even aan het woord willen laten. Maar ja, dat gaat niet meer lukken. Ze Wie heeft weet. hem in ieder geval terug, haar identiteit. En daar gaat het om. Wir haben nur... Ja, het laatste autonieuws. Uh, laat ik maar gewoon even iets pakken. Rijden met de Porsche KM&S. Weet je nog wie erin reed? De gast, voormalig BMW Nederland-baas Arjen de Jong. Dat zou zomaar kunnen. En Carlo en Bas in de studio. We gaan doorvragen. Oh, doorvragen. We gaan steggelen, mannen. Zaterdagmiddag, twee uur. De Tros Autoshow. Show. Nee, auto. auto. Ja, niet auto. Het is een Audi en auto. Auto, auto. Oh, vinden wij lelijk. Oké, okay, oké. Okay, de Tros Show. Precies. Op Radio 1.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 Hoe weet jij dat toch allemaal? De Cloudcoach van Simak. Kijk maar eens op uwcloudcoach.nl. Ik ben geboren in het goede land. Mijn hang naar vrijheid, naar een mening die pijn doet en raakt. Kan ik hier elke dag opnieuw kwijt. Alles zegt ja, hier hoor je. Ik ben geboren in het juiste land. Ik ben geboren in een zielsverwant. Verkoopt Jan Nederland het best? Of ben jij de beste verkoper van Nederland? Deel jouw verhaal op debesteverkoper van.nl en maak kans op de mooiste Nederlandse prijzen. Zeg Bart, weet je dat CIMAC HP Cloud Partner van het jaar is? Kijk op uwcloudcoach.nl. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.